Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbet Grutteke. Zo gaan we het hebben over een panda-ruzie in België. En welke lessen hebben we getrokken uit de crash... vijf jaar geleden van de Amerikaanse bank Lehman Brothers. Eerst het NOS-journaal met Dorot Megens. De oppositie in de Tweede Kamer wil van het kabinet weten... of er inderdaad afspraken zijn gemaakt... over nieuwe Amerikaanse kernwapens in Nederland. Programma Reporter bericht vanavond dat het kabinet Balken en de Vier in 2010 akkoord is gegaan met de komst van nieuwe kernwapens in Volkel. De Tweede Kamer wil juist dat de kernwapens uit Nederland verdwijnen. Het akkoord met de VS wordt beschreven in een rapport van de Amerikaanse Rekenkamer. Nederland wordt daarin niet genoemd. Er wordt gesproken over bepaalde NAVO-bondgenoten. Deskundigen zeggen in de tv-uitzending er zeker van te zijn dat Nederland daarbij hoort.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 Het Nationaal Comité Inhuldiging heeft 200.000 exemplaren... van het Droomboek bijbesteld, omdat zich nog dagelijks belangstellende melden. In de eerste oplagen zijn 1 miljoen Droomboeken gedrukt. Daarvan zijn er nog enkele tienduizenden over. Het Droomboek is het nationale geschenk... ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem-Alexander... met de toekomstdroom voor Nederland van 300 inwoners. Elk huishouden kan het boek gratis afhalen. En comitévoorzitter Weijers verwacht dat de winkelvoorraden... volgende week weer op peil zijn.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 Een rel rond twee panda's in België. Die bespreken we zometeen met dierenarts Peter Klaver. En met Peter Verhaar trekken we lessen uit de crash... van de Amerikaanse bank, de Lehman Brothers, vijf jaar geleden. En ook aan tafel Jaap Smit van het CNV. Tegen half vier het gedicht van de dag, gemaakt door Karel Wasch vandaag. En uw mening, die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of gaat u naar onze website, ditstedag.nu. Ja, de Belgische premier Rupo heeft hoogst persoonlijk... een nieuwe aanwinst voor een Belgische dierentuin geregeld in China. Twee reuzenpanda's. We gaan eerst eens even luisteren naar een geluidscompilatie over de panda. Nou, premier Di Rupo is in China. En hij heeft er vanmorgen officieel de bevestiging gekregen... van de Chinese premier... dat de twee panda's die China aan ons land uitleent... een onderkomen krijgen in Peridaiza bij Bergen. Is die mooi of niet? De NVA, de Vlaamse nationalisten, die zeggen... Di Rupo trekt zijn eigen dierentuin voor. En hij moet premier van alle Belgen zijn. Ja, Peter Klaver, er is al nogal wat aan de hand in Panda Land daarover zo meteen, maar eerst eens even over de panda zelf. Waarom is hij zo populair? Nou, hij, hij is bedreigd, dat betekent dat er er heel weinig van. En het is een symbool van de wereld natuurfonds. Daarnaast is het een mooi rond dier, een beetje babyachtig, een beetje babyfaceachtig, heel veel haar. Hij lijkt een hele hoge aardbaarheidsfactor te hebben. Maar hij kan heel hard bijten. Oh ja, oh, dus, hij is, hij het is gewoon een beer, hè? Lijkt, is hij minder lief dan die dan we denken? Ja, hij is veel minder lief. Hij, uh, ik ben anderhalf jaar geleden in zo'n panda-opvangcentrum geweest en daar lopen menig mensen rond die uh, een keer door een panda gegrepen zijn en die een flinke wond hebben. Ja, wat zijn ze agressief of wat? wat, wat nou, ze wat? zijn niet altijd agressief, maar ze kunnen ja, als, als je, als je als ze iets willen wat jij niet wil, dan uh, willen ze wel eens uh, bijten. Als je erbij ingaat en het is hun territorium, dan verdedigen ze dat. Ja. En de moeder met jong, dat is ook een beetje gevaarlijk. Daar moet je enorm vooruit uitkijken. Ja. Maar in de natuur is het alleen maar blaadjes. Dus het zijn geen, zijn geen roofdieren, maar ze hebben wel enorme sterke kaken. Want ze kunnen dus dikke bamboescheuten gewoon de midden bijten... alsof het uh, soepstengels zijn. Ja, dus je moet er geen ruzie mee krijgen. Nee. Waarom zitten er eigenlijk geen panda's in Nederlandse dierentuinen? Nou, het is heel moeilijk om aan panda's te komen. China die is de eigenaar van alle panda's... Dus je moet als het ware via een goed contact... moet je die krijgen. Als dus die roeper gaat naar China op bezoek... als hij dan een beetje lief is voor de, voor de China... dan kan hij als, als geschenk... nou hij moet ze huren hoor... kan hij pandas weer terugkrijgen. Als Mark Rutte morgen zou besluiten... dat hij naar uh, vriendje zal worden met China... En kan hij in principe ook voor de Nederlandse dierentuinen een pandastel regelen. Als oh je ja? een dikke portemonnee meeneemt. Ja. ja, dus dan kan hij zeggen tegen de premier van China van. Nou, doe mij een leuke panda. En wat moet hij dan betalen? Nou ja, dus die getallen variëren een beetje. Maar de verhalen die gaan is dat ongeveer een half miljoen per jaar zou zijn. Zo. Maar, die, maar die bedragen liggen niet echt op tafel. En je hebt ook nog Chinezen die gaan mee, die zorgen ervoor. Dus die moet je ook huisvesten. Vraag soms nog een Chinese dierenarts, maar in ieder geval dierverzorgers. En die gaan voor die panda zorgen. Want dat blijft. Oké, okay, dus er is geen enkele panda in de wereld die niet van China is. Nou, dat is geen enkele, wil ik, wil ik misschien zeggen... misschien een of andere hele rijke oliesjijke... Voor, voor een miljoen dollar wel een panda gekocht of gekregen heeft. Dat weet ik niet precies. Maar nee. wat in dierentuinen zit, is eigendom van China. En die lenen ze uit voor normaal gesproken voor tien jaar. En deze, bij uitzondering zijn voor 15 jaar uh, geleased, zeg maar. Dan moet je het ja. een beetje zien. Maar goed, die roepel heeft ze helemaal niet gekregen. Daar moet flink voor gedokt worden. Daar kun je... Nou ja, je, je, je, het is een soort recht dat je ze mag leasen. Daar komt het op neer. Ja, het is toch wat. <lacht> en waarom doen Nederlandse dierentuinen dat niet? Want wij zouden het toch ook wel leuk vinden... om gezellig naar zo'n panda te gaan kijken. Ja, nou, ik ben een tijdje voor de dierentuin van Emmen... een tijdje geleden naar China geweest... met het idee om wat relaties te leggen. Maar het probleem is dat verschil... Maar het is niet gelukt? <lacht> nou, verschillende dierentuinen in Nederland werken niet echt samen. Als ze allemaal Geza gezamenlijk aan Mark Rutte zouden vragen van waarom eh, willen we. Wij willen al een panda-stel hebben. En die kunnen we zetten in bijvoorbeeld Pleidorp... of in Ouwehand of in Beekse Bergen. Maar ja, de directeuren van Dierentuin zijn een beetje. Ja, vindt dat niet zo leuk. Net als in, wat je ziet in België. Iedereen wil die panda hebben, want dat is toch goed voor een half miljoen extra bezoekers. Ik zit met een paar economen aan tafel. Dus maal een tientje. Nou, dan hebben we toch even over vijf miljoen. Uh, eurotjes wat aan uh, inkomsten is. En misschien nou, wel veel meer. Dus je de directeur kunt het gewoon onderling niet eens worden over wie die panda dan mag huisvesten. Zou je hem ook ja. kunnen laten roderen of kan het beest daar niet tegen? Uh, nou, dat zou helemaal niet zo'n zo slecht idee zijn. Aan de andere kant uh, is het natuurlijk toch leuk om een, en een mannetje en een vrouwtje een beetje bij elkaar in de buurt te houden. Ze dus kunnen niet continu bij elkaar, want alleen in paringstijd accepteert het, uh, het vrouwtje de man in haar buurt. En verder is het gewoon een lekkere. Fakes. Verder gewoon wegwezen met ja, die man. Een ja, eens en blijven de poot van af. Ja. Ja. Wat is er nou misgegaan in België? Want die roepel heeft het dan goed gedaan. Die heeft afspraken gemaakt met de Chinezen. Wel voor veel geld, maar oké. Okay. Die panda's komen nu en nu is er toch ruzie. Nou, elke Belg... Of in België werkt één grote dierentuin. Een dierentuin van Antwerpen. Die hebben ze nog een soort buitentuin. Maar uh, de roepel heeft hem, ze nu geplaatst in Wallonië in zijn eigen achtertuintje. Oh, dat is het Dus is dus zo'n beetje hè, je eigen, eigen dierentuin... volk eerst, zeg maar. Ja, en wat voor dierentuin is dat dan, waar ze nu heen dus gaan? Het is een klein dierentuinje met een moeilijke naam. Paridaza. In de buurt van uh, Brugelette. Ik moet even lezen, want dat is uh, op bergen in het had je, Nederlands. Had je er wel eens van gehoord? Nee, nog nooit van gehoord. Nee. Dus die, die is 20 jaar oud, die dierentuin. En... Uh, ja, het zal nu een bekende dierentuin worden na alle rellen en toestanden. En er zullen heel veel mensen naartoe gaan. Maar het is eigenlijk een beetje een, een dead nou, tweederangs Ja, dus het zou, het zou voor de hand gelegen hebben om hem in Antwerpen gewoon ja, te Ja, Dat is de koninklijke uh, zoologische genootschap af van Antwerpen, dat is gewoon de tuin van België. Ja, dus eigenlijk gaat die roepo nu ook weer die panda's tot een politieke strijdmiddel Ja, ja, maken. ja wij hebben zijn eigen taalgebied. En, uh, Zou nou, ze uh, ook Frans liggen spreken? <laughs> dus eigenlijk is het heel... Nou, het was heel slimmer geweest om ze dus juist wel in Antwerpen te zetten, ja. want had hij als Waal had hij een goede beurt gemaakt bij de Vlaming. En nu heeft hij eigenlijk helemaal verkeerd gedaan. Ja. Ik zeg het wel eens, die panda lijkt een beetje België. Je hebt een soort zwart-witte scheiding. Hè? Dus zwart en wit. Ja. En Brussel is dat een vlekje om de ogen. Ja, ja duidelijk. Jij bent uh, inderdaad, zoals je net zei, in China geweest... om ook met die panda's uh, oog in oog te staan. Uh, had ja. je er wat mee? Nou, ik had ze wel eens een keer gezien in, uh, in New York... en in Washington en, uh, en uh, in Amerika heb je ze wel... En in Berlijn... Maar uh, ik was gevraagd, uitgenodigd om de dierverzorgers en dierenartsen daar een training te geven in een opvangcentrum daar. En daar ben ik vorig jaar, uh, anderhalf jaar geleden, in de winter geweest, wat stervenskoud was. We hebben nergens verwarming daar met dikke jassen aan. Heb ik daar elke dag college gegeven aan, uh, aan de medewerkers. Die vonden het allemaal geweldig. Dan hou ik een verhaal in het Engels en dat wordt dan vertaald in het Chinees. Daarna gaan de Chinezen met elkaar discussiëren, maar ze vertalen het niet meer terug. Want ze zijn heel erg bang dat jij informatie krijgt van hun. Ze willen allemaal informatie van jou. Hoe moet je met, met pandas fokken? Wat moeten ze eten? Hoe moet je verdoven? Alle dingen over ziektes. Maar iets terugkrijgen van Chinezen, dat is heel erg moeilijk. Ja. Maar, maar dat is toch raar. Ik bedoel, Is het dan geheime informatie over pandas? Nou, het gaat toch niet over wel. raketten ja, of het is, zo? Het is een beetje... Ja, je hebt in China ook verschillende opvangcentra... en, en pandacentra, maar die werken eigenlijk nauwelijks samen. Dus dat is, dat is een beetje het Ajax-Feyenoord-gevoel, zeg maar. Ja, Peter van waar, waar, Waarom komt die pand alleen maar in China voor? Wat is dat? Ja, zo dat, is ja, dat... die, die, die geboren of gebakken. Nou, dat is het gebied ja. waar die eigenlijk... En daar komt woont. nergens anders ter wereld nee, voor. Het, het is een beetje eigenlijk een soort bruine beer... die evolutionair gezien... die had blijkbaar geen, uh, geen, geen normaal eten. Die is overgegaan naar, uh, naar bamboe. Omdat je heel veel bamboebossen hebt daar. Daar had die eten zat. Alleen, bamboe vat heel weinig uh, energie. Dus die bamboeberen... Of wat ook wel een bamboebeer of panda. Hij de hele dag zit hij op zijn kont en eet wat. Eet en beweegt zo weinig mogelijk, omdat hij anders niet genoeg energie eruit kan halen. Hij heeft eigenlijk altijd een tank leeg. <lacht> en ze krijgen maar twee, twee jonkies. Ja. Uh, hè, normaal gesproken. Maar de moeder kan er maar één groot brengen, want die heeft niet voldoende energie voor twee. Dus die ene wordt dan bepaald moment vaak achtergelaten. Beetje het klein duimpje effect. Hè? En wat dan gebeurt, die, die panda's die achtergelaten worden. Die worden, gaan naar een opvangcentrum toe. En die beerst dan met een fles en met mensenhanden groter brengen. Want pannen zijn oh ja, een beetje passief. Lui zeggen ze wel eens. Ook, ja, we hebben er ook, niks aan eigenlijk. Ook het Voor het paarden. Het, het, ja, het zijn geen echte Chinezen Chinese dat betreft. Ja. Ook het paarden doen ze maar twee tot drie dagen per jaar. En als er, man, als er net geen man tegenkomen. Dan, ja, dan, dan het slaat het weer een jaartje over. En hey, wanneer dus, gaan wij er eentje in Nederland gaan bewonderen? Denk je in de dierentuin? Of nou, een... Ik denk dat het heel lang gaat duren. Want uh, met de economische recessie. En alle gedoe, we zijn zo druk, Nederland zo druk met de regering... met de vakbonden en de banken... Dat, uh, dat Mark Rutte heeft geen tijd met China te gaan... en daar een pan te regelen, denk ik. Gelukkig. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 met Elsbeth Gruttekke. Deze week is het precies vijf jaar geleden... dat de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers failliet ging. En de economische gevolgen zijn nu nog steeds voelbaar. We praten er zo over met oudbankier Peter Verhaar. Maar eerst een korte terugblik op de crash zelf. Oh. You know there's trouble when employees one by one trickle out with their belongings. Crisis on Wall Street. Lehman Brothers suffering a spectacular downfall. Lehman Brothers has filed for bankruptcy. New York, vanochtend. God, oh, terrible. Death. De bankiers die op zondagmiddag hun persoonlijke bezittingen komen redden. It's like a massive earthquake. It sucks. People are drinking beer and smoking inside. It's, it's very sad. I mean, for a bank like Lehman's been here 150 years. You know, I mean, it's, it's it's it's really sad. De zakenbank verloor miljarden aan risicante beleggingen in gammele hypotheken. The US Treasury could have used taxpayers' money to bail it out. This time though, it said no. The Americans Ook a bank can failliet. This is an earthquake in the banking system. This is a once in a half century, probably once in a century type of event. Basically, everybody's just finishing up. That's it. Will you come back tomorrow? No, no, that's it. Ja, Peter van Haar, no no, that's it. Yeah. Ja, officieel ging de bank 15 september aankomende zondag ten onder. Maar daarvoor was het kwaad al geschieten. Eigenlijk is het afgelopen maandag gebeurd. Hè, toen de koers uh, bijna halveerde. En uh, toen was het duidelijk dat de bank niet zou overleven. Het was daarvoor al even duidelijk. Ze probeerden de bank te verkopen, benen aan Koreaanse beleggers. En uh, die zeiden op een zekere met nee. En toen werd aan de bestuurszitter gevraagd... maar waarom gaat het niet door? Toen dus zei hij eigenlijk... Ja, ik kon geen inzicht geven precies hoe mijn balans in elkaar zat. En toen hadden we eigenlijk al kunnen weten... dat er echt bij Brothers echt fundamenteel iets mis zat. En dat drong die maandag door. Het was duidelijk. Tot dan toe was het altijd zo geweest... dat als een bank in de problemen kwam... dat de overheid insproort. Ja, de val heeft eigenlijk twee grote schokken teweeggebracht. In de eerste plaats dat het zo'n grote bank was... die failliet kon gaan. Het was echt, Lehman Brothers was geen kleine bank. Er stond echt voor honderden miljarden aan uh, derivaten op de balans. Het is dé speel in het derivatennetwerk over de hele wereld. Eigenlijk zijn alle banken waren aan elkaar gekoppeld via Lehman Brothers. Dus dat is één. En de tweede plaats was, ja, de overheid... voor het eerst zeiden ze van, nee, we redden deze bank niet. Terwijl ze een half jaar daarvoor uh, nog Bern Stearns, iets kleinere bank... maar ook een grote zakenbank, nog wel gered hadden. En... De week daarvoor hadden ze nog de helpende hand aan uh, de, de hypotheekbank in de Verenigde Staten gedaan. Dus het kwam als een enorme verrassing dat een overheid zei... nee, we redden deze bank niet. Nou, die schok... Die, daar hebben we nog, eigenlijk nog steeds last van. Ja, maar even terug naar die overheid die opeens nee zei. Was dat wel overwogen? Wat was de reden waarom ze dan opeens een streep trokken... en zeiden, nu doen we het niet meer? Lastig. Daar, daar, dat zou ik graag willen weten. Uh, ik denk dat we moeten wachten op memoires van de, van de VET... en de memoires van de bestuursvoorzitters die daar zaten. Want het is mij niet duidelijk waarom ze het niet gedaan hebben. Ik denk dat ze een streep wilden trekken. Het kan ook te maken hebben gehad met de persoonlijkheden... van de grote banken en de VET... Ja. Uh, de bestuursvoorzitter van uh, Lehman Brothers Vult was een, nou, laten we het maar gewoon zeggen, een arrogante klootzak als ik het eens heel niet netjes mag zeggen. Mm -hmm. Zo werd hij ook wel gezien. Mm -hmm. uh, wellicht hebben ze gezegd van, ja je hebt, uh, je hebt je altijd zo opgesteld, we doen het nu eens een keer niet, we trekken hier de lijn. Ja, maar dat als gaat je... nogal ver om op basis van een antipathie je ja, bank om te trekken. Ik weet niet precies wat de reden is geweest, omdat ze daarvoor wel de helpen hadden teruggehaald. Uh, gegeven. Dus het is mij duidelijk. Ik wacht, maar ik verwacht dat het toch persoonlijkheden waren. En ook als je ziet, er zijn films over gemaakt. Uh, over die week waarin deze bank ten onder ging. En dan merk je ook wel dat die persoonlijkheden enorm botsten. En een analogie is. Uh, we hebben Wouter Bos een paar weken geleden bij zomergasten horen vertellen... Mm -hmm. dat hij toen aan het onderhandelen was met de Belgen. En dat hij over ook Fortis zei... Over Fortis ging dat. Over de aankoop van Abinamro uit het Fortis boedel Dat ook toen hij zei... Ja, de, de persoonlijkheden botsten nogal met elkaar. Ja, We kon de... het, het ging niet zo lekker. Nee. En hij zei, ik heb ook, had ook iemand meegenomen... om namens mij hard te onderhandelen. Dus als, de, als er echt hoogspanning is... als het echt het gevoel gaat... nu gaat het mis, zoals bij ABN Amro. Maar zeker in die week. Want iedereen dacht... als dit kan wel eens het einde van het financiële systeem zijn. Ja, dan komen heel andere aspecten naar boven dan puur economische ja, ja, factoren. Ja, Jaap Smit, u, u knikt, is dat zo? Nou ja, ik heb nou ja. in mijn vorige banen nogal te maken gehad met banken. Ik heb een tijd in het advieswerk, uh, ge, uh, advieswezen gewerkt. En ook voor grote banken nogal wat uh, gedaan. En ook uh, nu in mijn huidige baan, ook Peter en ik zitten ook in een in eenzelfde soort adviesraad. Van, uh, maar uh, het, het, het, het, laat ik zeggen, die bankencrisis is wat mij betreft het, het gevoel van grenzeloos gedrag en van zeg maar, het ver totaal vergeten zijn... en ik heb het vanmorgen nog in een ander verband gezegd met verzekeraars... het totaal vergeten zijn dat je ook een maatschappelijke functie bekleedt. Mm. Ja. En dat was en uit het, het zien we, verloren. Dat, maar dat zien we bij veel meer uh, uh, nutsfuncties, ah, zeg yeah, maar. Yeah. Ja, al die beroepen staan ja. op dit moment gewoon staan ter discussie... en voor mij is het het gevolg geweest van grensloos gedrag... geen morele grenzen meer, uh, greed, uh, hebzucht en Niemand meer die ze die elkaar of, nee. of, of de ander tot de orde riep. Nee, wat Peter ja. van Haar, wat ik me ook nog af stel, nou dat de overheid wel had ingegrepen. Bij nou. dus dan hadden wij niet geweten wat voor verschrikkelijke producten ze allemaal aan de man hadden. Gebraven. Is het niet eigenlijk toch ook wel goed dat dat Nou, wel dat is ook dus? dat is zeker waar. Ik, er, er, gaan, er worden nu allerlei studies gedaan van wat heeft het me eigenlijk maatschappelijk gekost. Hè? En dan is de conclusie eigenlijk dat de bank beter gered had kunnen worden. Uh, want, het heeft meer gekost. Je dan dat uh, we... Het heeft veel meer gekost dan, dan, dan de redding van die bank. Vooral door de rimpelingen die in het hele financiële systeem zijn gekomen. Mm. We hebben er nog steeds lastig, Ja, want het, uiteindelijk is die financiële crisis, die bankencrisis, is overgegaan in een economische crisis. Omdat banken hun balansen moesten gaan verkleinen. Ze moesten weer eigen vermogen aantrekken. Waardoor is, daardoor is de kredietverlening aan consumenten en aan bedrijven in problemen gekomen. Dus er is ook nog een economische crisis achteraan gekomen. Mm. Dus. Ga je rekenen, dan zeg je eigenlijk... nee, zouden die bank gewoon moeten redden. Net als de Amerikaanse overheid een paar weken later... namelijk wel enorme geld heeft gepompt in bijvoorbeeld in Merrill Lynch... of in Goldman Sachs, of in J.P. Morgan, of in Wagovia. Dus hebben daarna weer wel banken gered. Ah. Dus in die zin zeggen we van, het is geen verstandige beslissing geweest. Aan de andere kant, precies wat je zegt, het was daarna toch een keer gekomen. Het was, dat is echt een gezwel... Uh, en daar ben ik met Jaap eens. Met name Lehman Brothers was een zakenbank. Uh, er zat helemaal geen enkele nutsfunctie in. Werkte alleen maar voor zichzelf, voor het eigen gewin. Uiteindelijk moest dit een keer tot uiting komen. Want die producten die ze verkochten... en die door ons in Europa gekocht werden, ja, die waren er wel. Dus ook al was de bank gered geweest... dan was er toch nog enorme schade ja, geweest. Jij zat in diezelfde tijd in het, ook in het bankwezen. Had je het in de gaten? Uh, ik, had het, ik had het in de gaten moeten hebben, zeg ik in alle eerlijkheid. Want uh, we praten nu over september 2008. Maar in september, maar in 2007 was de kredietcrisis eigenlijk al in volle gang. Uh, de, de, de, de bankrun op Northern Rock was toen al geweest. Uh, in die tijd werd uh, de ba, Alex, de, waar ik de, de, de, de, de directeur van was... ...zat in de verkoop, zou verkocht worden door Rabo aan een andere partij, aan een Amerikaanse partij. Uh -huh. En die partij die heeft zich in augustus 2007 teruggetrokken... Uh -huh. omdat ze de financiering niet meer rond konden krijgen. En dat was eigenlijk het begin van de kredietcrisis. En ik had het moeten weten, een jaar later... maar ik zal in alle eerlijkheid zeggen... ik was, wat dat betreft, ook wel uh, geïnfecteerd... Uh -huh. door dat idee van overheden redden ons toezichthouders zijn er toch voor ons om te kijken of een bank toe, uh, goed gaat. Voor mij is de grootste schok eigenlijk... dat toezichthouders het zo ver hebben laten komen... Mm. dat ze niet wisten dat banken dit soort producten verkochten... dat banken zo weinig eigen vermogen hadden. Maar jij aaneelden. zegt eigenlijk, als je erin zit, zoals ik erin zat... kan je dat niet zien en dat had een toezichthouder wel moeten zien. Nou ja, zo... Ja, zo mag je het wel samenvatten. Ja. Ik zat midden erin en ik heb het niet gezien. Maar ik wil, dan wil ik toch voor mezelf nog zeggen, ja, oké, okay, dat kan. Maar een toezichthouder, de uh, Economist vorige week... heeft nog een keer een, echt een heel scherp artikel geschreven... over de, het ontstaan van de crisis. En heeft echt de bal bij de toezichthouders oh. gelegd. Vanmorgen zegt Wellink... In nou, hij was nou, toen toezichthouder. was toezichthouder, niet alleen van de Nederlandse bank... maar speelde ook een belangrijke rol in het hele Baselse okay. comité. Wellink zegt nu in de krant, ja, ja, we zijn niet kritisch genoeg geweest... Ik zeg, ja, wacht eventjes. We hebben jou ingehuurd om toezicht te houden. En ik denk echt dat je je plicht verzaakt hebt hier. Ja, Ben je het met me eens, Peter? Dat, dat uh, Kijk, we kunnen heel technisch erover praten... dat het een bankencrisis is, en toen een kredietcrisis... en toen een schuldencrisis. Maar is dit ook niet gewoon een veel grotere uh, Een morele crisis. Oh, ja, zeker. Waardoor ja. ons hele systeem uh, gereset moet worden, om maar zo te zeggen. Nou, ja, hebben we er dan ook wat van geleerd? Dat hoop ik. Nou, dat, dat is Eén, uh, even anders ja. geven. Ja, ik denk ook dat het een morele crisis is. Uh, ik zit op dit moment uh, midden in voorbereidingen voor een lezing over die ik moet geven over ethiek en bankwezen. Ik kom steeds meer tot de conclusie dat het een morele zaak is, dat het gaat om de mensen aan de top, dat die ze begrijpen waar ze mee bezig zijn, dat ze niet hun dat stakeholders niet alleen aandeelhouders zijn, maar dat het ook de maatschappij is. Dus in die zin helemaal eens. En daar moet wat gaan veranderen. Is er wat veranderd de afgelopen ja. vijf jaar? Ja, zeker. Uh, ik zeg het glas is half vol. Uh, we zijn bezig de banken te verplichten veel meer eigen vermogen aan te trekken. Uh, toezichthouders laten, kijken niet meer naar de systemen van de banken... om te kijken of ze veel of weinig risico nemen. Nee, de toezichthouders hebben nu hun eigen systemen. We hebben wat gedaan aan de beloningsstructuur... He, Nederland gaat daar heel erg ver in. He. Uh, Dijsselbloem heeft gezegd... variabele beloningen niet meer dan 20% van het vaste salaris. Dat is niet in heel Europa zo. Dus er zijn echt duidelijke verbeteringen. Maar, ja, maar ik zeg halfvol... waar nog dingen moeten veranderen... is echt die morele kant. Goed. Nou, daar gaan we dan uh, hard nou, aan ja. werken. Hopen we er maar. En we gaan onze naar onze dichter bij de dag. Dat is vandaag uh, Karel Was. Karel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, Elsbeth, jij had zelf net een heel mooi gedicht. Even kijken. Oh, ja? zei, er is nogal wat aan de hand in pandaland. Oh ja. <laughs> Vind ik meer het uh, niveau van kreupelrijm, Karel. Ja, toch wel mooi, hoor. Ja. Nou, ik, ik verwacht meer van jou, hoor. Oké. Okay. Ga je gewoon. <laughs> Sociaal akkoord. We hebben elkaar brood nodig in dit door crisis en ontijgetijst het land. Onrust is een teken aan de wand. Sociale partners zijn het, werkgevers en werknemers. Al hebben ze een geschil... De wil om samen plannen te maken is nog steeds sterk. Werk en loon weer in balans. Jongeren een goede kans op toekomstperspectief. Waar nu de politiek onhandig, instabiel uitspeelt en verdeelt... lonen bevriest in plaats van te verbinden en bruggen te bouwen zoals beloofd... wordt nu gedoofd wat weer moet vlammen en vooral kapot bezuinigd. Totdat de partners van het eerste uur zuur en verbaasd gedwongen zijn... hun akkoord maar op te zeggen diezelfde werkgevers en werknemers met lege handen staan. Dus politiek, blijf van het sociaal akkoord af voortaan. Dank je wel, Karel Was. Het was toch beter dan wat ik had gemaakt, hoor. Nou, Gedichten. Nee, <laughs> gedicht is terug te lezen op de website. Dit is de dag.nu. Hartelijk dank aan Jaap Smit, Peter van Haar en Peter Klaver. En zometeen de Villa, Villa Verpiro, Ger Jochems, goedemiddag. Geri Jochems. Ja, ja hoor je me niet? Nee, ja, nu wel. Oké. Okay. Wat gaan ja. jullie doen? Nee, ik, ging, ik reageerde onmiddellijk toen ik je stem ja, hoorde. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dank ja, je. Wij gaan praten met uh, Twans Papens. Hij is hoogleraar criminologie, Universiteit Tilburg. En we gaan het hebben over de oorlog tegen drugs. Zijn we die aan het verliezen of hebben we die al verloren? En dan die kernreactor in Noord-Korea. Die zou zijn geherstart door die witte rook en zo. Nou, volgens een anonieme Russische bron... staat dat ding in een verschrikkelijke staat. En er dreigt een ramp. Nou, lekker is dat. Dat zo in de villa. Dit is Radio 1. Het is uh, half vier, hier is uh, Dorot Megens met het NOS Journaal. Twee mannen zijn veroordeeld tot 18 en 20 jaar cel... voor een dodelijke roofoverval op een vrouw van 98 uit Heerle Bij de overval een jaar geleden gebruikte de daders zoveel geweld... dat de vrouw overleed. De mannen, een Hongaar en een Roemeen... bewerkten de hoogbejaarde vrouw met een stroomstootwapen... <kliek> sloegen en schopten haar en bonden haar vast. De buit bestond uit wat sieraden en wat geld. De oppositie in de Tweede Kamer wil van het kabinet weten... of er inderdaad afspraken zijn gemaakt... over nieuwe Amerikaanse kernwapens in Nederland. Het programma Reporter bericht vanavond... dat het kabinet Balkenende Vier drie jaar geleden akkoord is gegaan... met het plaatsen van nieuwe kernwapens in Volkel. De Tweede Kamer wil juist dat de kernwapens uit Nederland verdwijnen.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 Veel veteranen krijgen bovendien het gevoel... dat ze worden gezien als oorlogsmisdadigers, zo zegt de Vomi. Dat zijn de hoofdpunten. Bij de ANWB Arnhem broekhuis met de verkeersinformatie. Vieren staan er op de A12, Arnhem richting Utrecht... tussen de afrit Wageningen en het knooppunt Maanderbroek. Daar staat twee kilometer door een aanrijding... zijn daar twee reizen ook dicht. Ook een aanrijding op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Daardoor staat het tussen Schiedam en het plein vier kilometer... Op de n 15 Europort richting Rotterdam voor de Spijkenisse 3 kilometer. En door een seinstoring rijden er tussen Zwolle en Meppel minder treinen. Houdt u rekening met de vertraging die oploopt tot een uur. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Het is vandaag precies één jaar geleden dat er verkiezingen waren... met als uitkomst het huidige kabinet Rutte. Ons politieke panel weegt successen en de missers en kijkt vooruit naar Prinsjesdag onder het motto is dit de stilte voor de storm. Na meer dan 40 jaar war on drugs zijn de bestrijders eigenlijk nog geen stap verder gekomen. Een niet te winnen strijd lijkt het tegen steeds vernuftiger en globaler opererende criminelen. Wat is wijsheid? Wij vragen het aan criminoloog Twan Spapens en uw reacties zijn zoals altijd welkom via de site VilaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Noord-Korea heeft een slapende kernreactor aangezet. Tenminste, er is witte stoom gezien. En dat wijst op een herstart van de reactor die in 2007 is stilgelegd. En volgens anonieme Russische bronnen... Uh, is deze kernreactor in een verschrikkelijke staat. We praten erover met Herman Damveld... zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van energie. Herman Damveld, ja? de laatste keer dat wij elkaar spraken op de radio... was zeker 30 jaar geleden. Nou, volgens mij was het minder dan 30 okay. jaar geleden. Maar uh, dat uh, doet er uh, niet nee. toe. Uh, het zou best kunnen zijn uh, ja. dat we een jaar of zeven geleden nog met elkaar hebben gesproken. Oh. Naar aanleiding van de kernproef die Noord-Korea toen heeft oh, ja. En uh, wat is waar, dus dat uh, heeft geleid tot grote verontwaardiging bij Westerse landen. Ik wil maar zeggen, u houdt zich er al heel erg lang mee bezig. En ja. ook met deze reactor, hoe oud zou die kunnen zijn... Nou, deze reactor is zoals de hele eh, atoomtechnologie van Noord-Korea... is het een kopie van westerse technologieën. Mm -hmm. En eh, het gaat dan vooral om eh, een reactor die een kopie is van een Calder Hall reactor... die in 1956 in Groot-Brittannië in bedrijf is gekomen... En nou, in de jaren toen ging dat met heel veel poehaar. En de koningin die heeft die nog geopend. En toen zeiden de Engelsen, kijk eens wat voor goede technologie we hebben. Ze hebben er heel veel over gepubliceerd. En eh, op grond daarvan konden dus de Noord-Koreanen, die immers ook niet dom zijn... konden dus een kopie maken van eh, de reactor. Omdat er dus, eh, zoals volgens ingewijden... Eh, heb ik wel eens daarover vernomen uit kernenergievakbladen. Dat uh, die uh, reactor in, uh, in Noord-Korea als twee druppels water lijkt op die in Coldenhole. Oké, okay, dus het is een reactor uh, uh, uit, zeg, midden jaren 50. Is... Uh, reactor en uh, uh, nagemaakt naar wat er hier in het Westen uh, werd gebouwd. Zijn deze reactoren hier in het Westen eigenlijk nog in werking? Nou, de reactor in Hall, waar het hier specifiek over gaat... die is in 2002, 2003, want er waren er vier tegelijk... zijn die stilgelegd. Die reactoren hebben dus... Regelmatig allerlei problemen gekend. Ze werken met grafiet, wat wat kan gaan uitzetten, zodat de brandstofelementen niet meer goed kunnen bewegen in de reactorkern, waardoor er allerlei gevaarlijke ongelukken voor kunnen komen. En hoe ouder de reactoren zijn, hoe groter de kans dat er iets fout zit of dat er een brandstofelement vast komt te zitten. En dat was ook de reden dat de Engelse regering die zoals al de jaren tot nu toe pro-kernenergie was... toch heeft besloten om die Hall-reactoren echt te gaan sluiten. Ja, uh, nu zeggen Russische bronnen uh, dat deze reactor in een verschrikkelijke staat verkeert. Uh, zou dat uh, plausibel kunnen zijn, Hemel Danveld? Nou, um, omdat die reactor heeft dus 1 een aantal jaren stilgelegen, dat is op zich... Uh, ook helemaal niet goed voor die reactoren, omdat uh, de het aan de kant kan gaan roesten. Mm. Maar bij uh, deze reactoren die met grafiet uh, werken, uh, daar uh, is dus echt het probleem het, uh, zeg maar het brossen worden van het grafiet, het uitzetten van het grafiet, dat soms uh, stukjes los uh, raken. Mm -hmm. En um, uh, het zou mij dus niks verbazen, dat die reactoren in Noord-Korea in een hele slechte staat zijn. Maar um, er zijn gewoon geen mogelijkheden om te dat controleren nee. of dat ook echt zo is. Want wat ook zou kunnen, uh, als je een optimist bent, dat ben ik overigens niet... maar dat ze de afgelopen zes jaar, mm. jaar bezig zijn geweest om dat ding uh, te reviseren. Nou, een van de uh, grote problemen uh, bij dit soort uh, reactoren is dat als er... Uh, dat eh, het reviseren van iets eh, kan bijna niet. En daar waar is wat fout is gegaan met een nog iets oudere reactor in Groot-Brittannië in, Groot in oh ja, een Windscale, wat nu Sellafield heet. Daar is men nu begonnen met het opruimen van een eh, installatie daar, vooral van een lange pijp. Die in, die in 1957 besmet is. En men heeft tot nu toe nodig gehad... om uh, allerlei afstandsbedieningen uh, daarvoor te ontwerpen... om dat nu te kunnen doen. Ja, wat moet er nu gebeuren? Want die internationale atoomagentschap... Uh, dat mag daar niet bij natuurlijk. Ja, wat ik dus ook zelf uh, zeg maar wel een beetje een soort van cynisch uh, iets is uh, in dit geheel, is dat uh, Noord-Korea die heeft uh, wel toegestaan dat de inspecteurs van het uh, atoomenergieagentschap, uh, dat die uh, de hekken, const, uh, zeg maar, controleren, de hekken om die kerninstallaties controleren, maar... De toegang tot die installatie zelf is, is verboden. En Noord-Korea is dus ook uit het internationaal atoomenergieagentschap gestapt. Dus niemand kan nu eigenlijk zien hoe het is. En daarom kan ik nu vanaf deze positie ook absoluut niet zeggen wat er zou moeten nee, gebeuren. Maar acht u het aannemelijk dat ze um, opnieuw hebben opgestart of aan het herstarten zijn? U zegt net, die Noord-Koreanen zijn ook niet gek. Ik mag aannemen dat ze weten wat voor risico's ze lopen. Um, de, uh, ze zullen ongetwijfeld een reden hebben om het weer op uh, te starten. Het zou kunnen zijn dat uh, de Noord-Koreanen uh, weer bezig zijn met um, het opnieuw maken van, van nieuwe grondstof uh, voor, voor kernwapens. En bovendien daarbij Jongbe Jong. Bij jong uh, daar is, uh, er zijn ook installaties, bijvoorbeeld de opwerkingsfabriek... wat bedoeld is om plutonium uit de gebruikte brandstofelementen te halen. Dus wat er precies is opgestart, is het ook maar de vraag... of ja. het de kerncentrale is of dat het de opwerkingsfabriek is. Want die waren allemaal gesloten na alleen van de overeenkomst... tussen uh, de Verenigde Staten ook en Noord-Korea van 2006. Ja, daar blijft ons niet veel anders over dan hopen en bidden. Herman Damveld, hartelijk dank. We hadden het over een, een oude kernreactor... In Noord-Korea, die waarschijnlijk is opgestart. Dank u wel, goeiemiddag. Ja, dank u wel, graag gedaan. Psst. Eén minuut. Het kantoor. Als ik s ochtends binnenkom, dan is het eerste wat ik doe: computer aanzetten. Wachten tot het opgestart is. Koffie zetten. Pak ik een bakje koffie. Ik kom hier altijd als eerste om acht uur binnen, dus een muziekje erbij. Zo begin ik mijn dag eigenlijk altijd. Komt er een mailtje voorbij en dan pik je dat op. Ga je mee aan de slag en dan rollen we erin. Tot de lunch gaat vrij snel. Dan heb je wat op en dan toch weer even laten zakken allemaal. En dan kak ik meestal wel in ja. Ik denk dat ik gewoon cafeïne nodig heb. Ik kijk heel vaak kijk ik naar mijn computer. De hele dag staren naar het scherm. Hoe ver die klok weer vooruit is geschoven, maar dat werkt niet. En ik wil eigenlijk alleen naar onderuitgedakt zitten eigenlijk. Ja, moe. Mijn schouders willen naar beneden. Gewoon uh, uitgeput ben je dan. Een beetje, beetje hangen eigenlijk. Dus ik stort helemaal fysiek in...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 Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Deze week stort Metropolis zich in het huwelijk. Onze correspondenten gaan overal op de wereld op zoek naar typische bruiloftsgebruiken. Gisteren hoorden we dat in Zwitserland trouwen een soort lopende bandwerk geworden is. En vandaag gaan we tenslotte naar Oeganda. Daar wordt wekelijks bij vrienden en familie geld ingezameld. om een bruiloft überhaupt te kunnen betalen. Hallo Stella, this is Julie. I'm calling about your upcoming wedding. Aan de telefoon is Julie Ogboro, de 36 jarige inwoonster van Kampala, de hoofdstad van Oeganda, bereidt een huwelijk voor. Maar niet haar eigen huwelijk. Nee, dat is van een cliënt. Orabora werkt als wedding planner. Als iemand die je kunt inhuren om je eigen huwelijk door te laten verzorgen. Alle praktische aspecten. Van de locatie tot de muziek, van de gastenreizen tot de fotografie... en van de bloemen tot de bruidstaart. Aura Bora werkt van huis uit. In haar bescheiden woninkje in een buitenwijk van Capara... liggen tijdschriften op tafel. De titel Bride and Groom, bruid en bruidegom. Ernaast belreizen, bestelreizen, begrotingen. See you then. Jullie vertel me, wie zijn nou de Oegandezen die jou inhuren? Hoe zijn de Ugandans die een wedding planner huren? Ugandans die wedding planners? Are usually very busy with work. Wedding planners, oh, vertelt Julie me. Worden vaak ingehuurde Oegandezen die hetzelfde druk hebben met hun werk... om hun eigen huwelijk goed te kunnen voorbereiden... Er zijn Oegandezen die hulp inschakelen om te voorkomen dat ze ruzie krijgen met hun familie als ze samen proberen invulling te geven aan de trouwerij. Dan zijn er nog de Oegandezen die simpelweg hulp inschakelen om indruk te maken op hun omgeving, to show off, zoals Juliet noemt. Al met al is een huwelijk in Oeganda snel een kostbare onderneming. 20 tot 25 miljoen Oegandese shilling wil je niet goed aanpakken. Dat is een 6 tot 8.000 euro. Een boel geld hier. Also Uegandans abroad who come home to marry and not know their way around. Jullie vertel me, zo'n huwelijk, daar moeten mensen goed uh, geld voor, uh, voor neerleggen, is het niet? like big weddings, so it's all about the money. Some people even take het draait allemaal om geld, bevestigt jullie. It's all about money. Ook deze nemen zelfs leningen bij de bank om een huwelijk te kunnen betalen, zegt And they hold wedding meetings. En er is het fenomeen van de wedding meeting, de huwelijksbijeenkomst, waar vrienden en familie geacht worden geld neer te leggen te doneren om de huwelijk mogelijk te maken. meetings week. SMS. is 25 the jaar en werkt bij een telecombedrijf hier in Kampala. We ontmoeten haar in een van de vele restaurants in de stad. Laureens zus Carol trouwde vorige maand verstijn in Hotel Serena het meest exclusieve hotel hier in Kampala. De vraag is natuurlijk, hoeveel geld gaf jij dan? Je verdient 800.000 shilling per maand met jouw werk, dat is zo'n 250 euro. Hoeveel, hoeveel gaf jij? I don't about 30.000 shillings per meeting. The person who chaired meeting. Is ja, dat ze per huwelijksbijeenkomst zo'n 30.000 shilling gaf, dat is ongeveer 10 euro. Het geld verdween in een zak die rondging. Onder het toezicht oog van een soort van voorzitter, vaak een goede vriend van de bruidegom, dat is hier gebruik. En die voorzitter, die zijn dan uh, om mensen aan te sporen, om geld te geven, uh, grappend, maar toch ook wel een beetje serieus. Ik weet dat jullie rijk zijn. Stop meer geld in die zak. As it moved around, Metropolis gemaakt door Mark Schenkel. Er zijn de afgelopen 40 jaar niet te bevatten hoeveelheden geld in de war om drugs gestoken. Maar de oorlog lijkt niet te winnen. Sterker, de wereldwijde drugshandel is juist gegroeid. Wat nu? Legaliseren die handel maar. We praten daarover met Twans Papens, hoogleraar criminologie... aan de Universiteit van Tilburg. Meneer Spapens, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hoe kan het nou dat ondanks al die inspanningen en al dat geld... dat die kartels toch de oorlog aan het winnen zijn... terwijl ze zich in Mexico helemaal de tent uitvechten? Uh, nou ja, goed, dat heeft vooral te maken met uh, economische wetten. Hè? Zolang het uh, een product is waar uh, koopkrachtige vraag naar bestaat, dan kun je dat wel verbieden. En dan kun je daar wel met het strafrecht en met alle andere mogelijke middelen uh, iets aan proberen te doen. Maar ja, goed, die vraag blijft. Dus uh, hè, dat betekent ook dat het aanbod uh, op een of andere manier ook zal blijven bestaan. Ja, maar nu is de gedachte. We lazen een artikel in De Spectator en daarin werd de theorie uiteengezet dat juist door de druk die uitging van die enorme fanatieke bestrijding ervan... Uh, het juist kon opbloeien. Hoe moeten we dat zien? Nou ja, er zijn natuurlijk uh, theorieën die zeggen van... Nou goed, hè, de prijs stijgt alleen maar op het moment dat het uh, risicovoller wordt... Uh, en dat uh, de kans om gepakt te worden groter wordt... Uh, dus ja, uh, als er meer geld mee te verdienen valt... dan uh, wordt het vanzelf ook weer aantrekkelijker uh, voor iemand... om dan toch uh, dat product uh, te gaan leveren. Ja. Uh, dus ja, daar zit, uh, zit inderdaad wel, uh, wel wat in. Het is een soort economische wet. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Wat, wat zijn op dit moment de meest uh, populaire drugsroutes... Uh, nou kijk, uh, het uh, artikel waar u het al over uh, had, dat uh, ging natuurlijk vooral over cocaïne die uit uh, Zuid-Amerika uh, afkomstig is. Ja. En uh, je ziet daar inderdaad wel een verschuiving uh, dat, uh, uh, waar voorheen eigenlijk rechtstreeks naar West-Europa gesmokkeld werd. Uh, dat nu bijvoorbeeld ook routes uh, via West-Afrika gebruikt worden. Hè, dus dat het uh, minder opvalt wat de directe herkomst is. Via West-Afrika, hoe gaat dat dan? Nou, bijvoorbeeld per schip of per vliegtuig naar Afrikaanse landen. En vandaar wordt het dan weer in kleinere hoeveelheden ook per schip of per vliegtuig met bolletjeslikkers of individuele smokkelaars langs allerlei omwegen naar Europa gesmokkeld. Ja, uh, ze verdienen uh, uh, onwaarschijnlijke futuristische hoeveelheden geld natuurlijk ook met deze handel. Waardoor je natuurlijk ook heel goed uh, uh, zeer geavanceerde smokkelmethoden kan financieren. Er is al sprake van, uh, dat is al een paar jaar aan de gang trouwens. Speciaal gefabriceerde mini-duikboten die daarvoor ingezet uh, worden. Het is eigenlijk een soort wapenwedloop tussen de opsporders en de smokkelaars. Ja, het is uh, actie en reactie. Hè. Dus uh, waar uh, de, de, de uh, opsporingsinstanties eigenlijk gewoon die routes steeds uh, dicht proberen te, te timmeren. Uh, proberen de smokkelaars iedere keer weer nieuwe methoden te verzinnen. Nou ja, zo'n duikboot dat, uh, dat klinkt natuurlijk spectaculair. Dat lijkt me eerlijk gezegd uh, toch, uh, toch meer een incident. Uh, uh, uh, op zichzelf is uh, cocaïne, uh, als het uh, uit uh, de, de fabriek uh, tussen aanhalingstekens komt... natuurlijk lang niet zoveel waard als dat het uh, uh, kost uh, hier op de straat in, uh, in de Europese landen. Ja. Dus uh, hm. nou ja, hè, de, kijk als er een, een 100 kilo uh, cocaïne gepakt wordt uh, door, de, door de opsporingsinstanties... dan is de, het verlies eigenlijk financieel gezien nog niet eens zo gek groot. Hm. Uh, dus dat risico dat kun je best, uh, best nemen. Maar hè? ja, je, je derft natuurlijk wel de straatwaarde... Uh, dat klopt, maar ja goed, uh, als je kijkt naar de productiekosten... dan uh, zijn die natuurlijk uh, vele malen lager. Ja. En dat ja, is eigenlijk het uh, tis... directe verlies wat je ja, lijkt. Het is ook niet bedoeld om begrip te wekken natuurlijk hoor. Maar, uh... Is het eigenlijk ook, een, een, uh, we hadden het net over een soort economische wet... maar bijna een soort criminele wet dat de crimineel... eigenlijk altijd de opspoorders, justitie, politie... altijd een stapje voor is? Nou, niet noodzakelijkerwijs. Nee, maar uh, bolde... in de praktijk Ik... meestal wel. Nou ja, ik heb zelf onderzoek gedaan naar hoe dat bijvoorbeeld in de ecstasy-tijd in Nederland ging. En dan zag je eigenlijk dat in een periode van acht jaar tijd... terwijl de opsporing van ecstasy in die, die periode enorm werd uitgebreid... dat je nou ja, in 1996 al hele domme en hele slimme criminelen had. En die had je in 2004 nog steeds. Dus in die zin worden ze niet per definitie allemaal steeds slimmer. En zijn ze ook niet allemaal in staat om de, de overheid steeds een stapje voor te blijven. Nee. Wat natuurlijk, althans, dat, kan, dat, dat is bij mij wel aan de orde. Eh, moedeloos maakt, is als men eh, heel veel energie zet in het bestrijden van een bepaald kartel. En je wint die strijd, dat dan automatisch eh, de handel overgaat naar de anderen. Ik bedoel, de FARC en nog wat andere van die organisaties die in drugshandel die zijn, behoorlijk goed bestreden. En dan nemen we vervolgens de Mexicaanse kartels het over. Eh, zo is het inderdaad nooit te winnen, natuurlijk. Nee, nou ja, goed. Dan heb je het inderdaad weer over diezelfde wet van vraag en aanbod. Er zal steeds wel iemand opduiken die het product gaat leveren. En ja, wat dat betreft is inderdaad het strafrechtelijk bestrijden van drugscriminaliteit. Ja, dat blijft toch inderdaad dweilen met de kraan open. Ja, er is nog een bijkomend gevaar. Zaten wij vanochtend te bedenken. Je hebt die echt heel erg geprofessionaliseerd. Handel, hè? die routes en die worden steeds weer opnieuw bedacht. En diezelfde routes kunnen natuurlijk ook gebruikt worden door andere criminelen, door terroristen voor, voor wapenhandel, voor mensenhandel misschien wel. Het zal zich niet alleen beperken tot drugs uiteindelijk. Nou ja, inderdaad, als je een goede smokkelroute hebt, dan kun je daar ook allerlei andere zaken mee, mee smokkelen. Uh, bijvoorbeeld uh, als het gaat van, uh, om de smokkel van Nederland naar, uh, naar Engeland. Uh, om een voorbeeld te noemen, daar zie je dus ook uh, zogenaamde cocktail-transporten ontstaan. Uh, dus allerlei soorten verdovende middelen, maar ook wapens. En uh, nou ja, als het zo uitkomt, uh, kun je ook uh, mensen op dezelfde manier uh, smokkelen. Ja, dan kun je zeggen: uh, drugsmokkel, dat dien je te bestrijden, dat zou niet moeten. Maar oké, okay. maar uh, als het. En er zijn aanwijzingen voor dat drugsbenders contact hebben... met terroristische organisaties. Als, het die, als die systemen gebruikt gaan worden voor terroristische organisaties... dan zijn we heel veel verder van huis. Met, om een lang verhaal kort te maken... laten we gewoon die drugshandel uh, legaliseren, drugs legaliseren. Dan sterven die systemen af. En ook voor die terroristen. Nou ja, het kan, kan heel nuttig zijn. Kijk, terroristen, dat is natuurlijk toch een beetje een ander verhaal. Want die zijn uh, toch ideologisch uh, gedreven en niet uh, uh, primair door geld. Uh, dat is natuurlijk voor drugscriminelen uh, een ander verhaal. Ik, uh, ik heb ook geen aanwijzingen dat daar allerlei dwarsverbanden tussen zouden bestaan. Uh, maar goed, hè, uh, uh, als het gaat om uh, uh, producten of diensten... waar georganiseerde misdaad enorm veel geld aan verdient... Uh, dan kun je uh, eens gaan denken over inderdaad uh, regulering. Hè, zoals bijvoorbeeld met, uh, met gokken is, uh, is gebeurd. En dat kan uh, ja, de winstmogelijkheden voor criminelen natuurlijk ja. enorm doen afnemen. Alleen uh, het lastige met dat verhaal is dat je natuurlijk met zoiets ook de markt uitbreidt. Waar nu bijvoorbeeld in Nederland maar uh, 1% van de bevolking uh, cocaïne gebruikt om maar eens wat te noemen. Kijk ja, stel dat het legaal wordt. Uh, hoeveel procent gaat die markt dan uh, uh, worden? Hè? Dus mm -hmm. hoeveel mensen gaan... En de vraag is natuurlijk altijd, en dat is ook een beetje het duivelse dilemma... van uh, ja, uh, wil je de, de winstmogelijkheden van de georganiseerde misdaad wegnemen... maar tegelijkertijd natuurlijk ook niet dat uh, straks iedereen uh, op cocaïne rondloopt in, uh, in nee, ons land. dat is waar, maar uh, even los van het feit of wat wij daarvan vinden... of met name wat u ervan vindt, wat wij daarvan vinden is relevant... maar wat u ervan vindt, uh, Latijns-Amerikaanse landen... die schijnen langzamerhand om te zijn, Uruguay uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, nou ja, je ziet inderdaad uh, een, uh, uh, een, een verschuiving in het denken hè, over uh, die, die war on drugs. Hm. En uh, nou ja, uh, inderdaad uh, uh, wordt het langzamerhand nagedacht... over of je daar ook niet een soort van regulering op moet, uh, moet toepassen. Uh, maar goed, die discussie die is natuurlijk uh, meer in het beginstadium. Dus uh, ik, ik zou niet durven voorspellen over hoeveel jaar we het dan hebben... dat dat inderdaad uh, tot regulering zou kunnen komen. Is het opmerkelijk dat het juist die landen zijn... een land als Uruguay, misschien zelfs ook al Argentinië... dat het landen die, waar uh, het spul doorgevoerd wordt natuurlijk, ook wel geproduceerd wordt... dat juist die landen nu zeggen, laten we het nou maar legaliseren. Die hebben er het meeste last van natuurlijk. Ja, dat, dat klopt. Hier ja. in Nederland is het natuurlijk minder zichtbaar. Hè? Het, het wordt wel gebruikt. En, uh, maar goed, we hebben natuurlijk maar een beperkte uh, verslavingsproblematiek. En dat is in die Zuid-Amerikaanse landen toch een stuk uh, anders. Ja. Heeft u aanwijzingen dat deze discussie uh, ook heftig steeds heftiger in Amerika gevoerd wordt... waarbij de voorstanders van legaliseren het misschien aan het winnen zijn... Nou, kijk, de discussie wordt uh, inderdaad op meer plekken gevoerd. Hè? Ook in Europa, ook in Amerika. Uh, maar tot nu toe uh, zie ik nog niet echt een... Uh, in, in die landen althans nog niet echt een duidelijke verschuiving... van de overheid uh, die, die gaat richting regulering. Hè? Maar goed, uh, ja, je weet niet uh, hoe snel dat, uh, dat kan gaan. Hè? Ik heb wat dat betreft ook geen uh, kristallenbol. En, ja. en in Europa? Dus even niet alleen maar Nederland... maar eigenlijk gewoon in de Europese Unie bijvoorbeeld... In de Europese Unie zijn ook diverse landen waar het denken toch een beetje opschuift van zero tolerance tot een, tot een zekere manier van gedogen. Waarbij dan inderdaad het Nederlandse model vaak gevolgd wordt. Ja, dus het bezit van uh, softdrugs in dat geval, hè, over harddrugs, wordt natuurlijk nog niet gesproken. Uh, dat uh, wordt niet langer vervolgd. Hè, maar uh, nou ja, langzamer zeker wordt dan ook uh, iets gedoogd in de zin van uh, het kweken van een paar planten ja. voor eigen gebruik. Uh, dus je ziet wel wat verschuiving, maar toch ook niet uh, hele revolutionaire dingen gebeuren. Nee, er is natuurlijk één hele grote onbekende. Hè? Als je dit uh, drugs legaliseert, de denken we even aan het, uh, aan het uh, verbieden van drank... in de jaren dertig, in de crisis. Drooglegging. Drooglegging. Ja. Uh, toen werd dat weer toegestaan en die bendes die verdwenen niet. Nee, die gingen hun handel uh, verleggen. Als je dit nu uh, uh, legaliseert, dan heb je kans dat ze ook hun handel weer gaan verleggen... En in ieder geval is bekend dat wapenhandel en mensenhandel, met name vrouwenhandel, veel meer oplevert dan drugs. Misschien krijg je een gigantische explosie van mensenhandel. Dan zijn we helemaal ver van huis. Uh, dat kan, maar daar moet dan natuurlijk ook wel een uh, markt uh, voor zijn. Hè, tussen aanhalingstekens. Uh, ja, kijk, uiteindelijk uh, de, de echte diehard uh, criminelen... die zullen natuurlijk niet uh, brave jongens worden... op het moment dat er met, uh, met drugs niks meer te verdienen valt. Nee. Maar ja, dan gaan ze misschien weer bankovervallen plegen... of uh, hè, mensen afpersen. Ik bedoel, er valt altijd wat uh, te Banken voorzien. hebben ja. geen geld meer. Daarom zijn er ook zo weinig bankovervallers meer. Ja. Je hebt tegenwoordig de plofkraak en dan houdt het wel een beetje ja. op. Ja. Nee, ik bedoel te zeggen, uh, misschien beter de duivel die je kent. Uh, of is ja, dat u dat, iets uh... te cynisch? Dat is, dat is de vraag. Hè. Kijk, uh, er zijn natuurlijk meer mensen die, uh, die uh, bijvoorbeeld in, in drugshandel uh, een rol willen spelen. Hè, omdat er toch een product is waar vraag naar is. En op die manier kun je je geweten toch een beetje sussen. Kijk, hmm. uh, uh, als je in, dat, uh, uh, in die vorm van criminaliteit eigenlijk uh, uh, groot bent geworden... dan weet ik nog niet zozeer of dat je direct uh, ook succesvol bent uh, in het plegen van grote overvallen of, of iets dergelijks. Nee, zullen er zullen veel omvallen de grote jongens, die zullen overblijven. Ja, heeft, dat, ja. heeft u een, een, een, een, een list, een slim plan, wat men zou kunnen doen? Nee, helaas. Uh, uh, de ik duivelse spagaat ik heb, uh, tussen, tussen legaliseren, ja, ja, ja. En dat blijft het? En dat blijft het, ja. Nou, met deze vrolijke noot? Ja, met deze vrolijke noot willen we u heel hartelijk dank zeggen. Frans Papens, hoogleraar criminologie, Universiteit van Tilburg, hartelijk bedankt. Dank u wel. Ja, geen dank. Dag. En de Dag. villa is zometeen vanuit Den Haag dus bij u terug na het nieuws met ons eigen politieke vragenuurtje. Tot zometeen. Vuurwerk.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 Weer hetzelfde lied. Gepakt door oom-agent. Parkeerkaartje verlopen en ik had weer een print. Mijn maatriep, neem Parklijn. Dan zit je echt geramd. Nooit meer een parkeerbon. Van Tilburg tot Amsterdam. Zo makkelijk kan het zijn. Parkline. Hoeveel kunt u met uw bedrijf besparen op mobiliteitskosten? 1.